Goedemorgen, ik ben Dielke Dit is het nieuws van NOS op 3. Mensen die in de buurt van Tata steel wonen zijn vaker ziek. De RIVM heeft de lucht naar muiden onderzocht en ging in gesprek met huisartsen. Mensen uit de buurt van de staalfabriek hebben vaker last van hoofdpijn en misselijkheid dan inwoners van andere Nederlandse plaatsen. En er komen hartklachten, diabetes en longkanker vaker voor. In het gebied rond Tata is de luchtkwaliteit slecht door fijnstofdeeltjes die uit die enorme fabriek komen. Het Outbreak Management Team is bang voor besmettingen bij proefevenementen. De komende weken kunnen in totaal zo'n 200.000 mensen naar allerlei plekken... als test om te zien hoe die weer veilig open kunnen. Het OMT is daar niet blij mee. De experts zijn bang dat grote evenementen, waar maximaal 10.000 mensen heen mogen... voor een piek in de besmettingen zullen zorgen. Sporters die naar de Olympische of Paralympische Spelen gaan... kunnen deze week al een coronaprik krijgen. De Oranje Voetbalvrouwen bijvoorbeeld... Al hebben zij bij hun voorrangspositie wel een dubbel gevoel. Voor ons is het natuurlijk hartstikke fijn. Een beetje een gevoelig onderwerp wel, maar ja, we moeten nog even wachten of afwachten op het officiële bericht... en alle informatie voordat ik daar eigenlijk meer over kan zeggen, denk ik. Ja. Waarom een gevoelig onderwerp, zeg je? Ja, nou ja, ik vind ook gewoon dat alle ouderen en zo ook eerder gevaccineerd moeten worden. Um, ja. Over precies 100 dagen beginnen de Spelen in Tokio. Sporters mogen zelf bepalen of ze geprikt willen worden. Eindelijk weer eens een biertje drinken of een portie bitterballen bestellen. Of allebei. Over een uurtje gaan vijf cafés in Utrecht weer open. Na maanden zonder gasten. Het is een proef waar ook de kroeg van Stefan aan meedoet. We hebben er zin in om, uh, om vier dagen weer eventjes uh, aan de gang te mogen. Een half miljoen mensen hebben zich aangemeld voor een plekje. Terwijl er maar plek is voor een paar duizend. Stefan hoopt dat de proef helpt om de horeca weer helemaal open te krijgen. Na de persconferentie van gisteren heb ik daar een klein beetje een hard hoofd in. Maar uh, ja, we hopen dat we gewoon snel voor het echtje weer, uh, weer kunnen, ja. Het weer buien vanmiddag, soms met hagel. Het is een graad of negen. Na morgenochtend stopt het een tijdje met regenen. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De A9 Alkmaar richting Amstelveen is even dicht bij de Wijkertunnel. Dat komt door een te hoge vrachtwagen.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 Ik verdwijn. Ik stond aan, ik ging hard. Alles schittert, alles zacht. Het kan maar niets te hard. Alles hapert, alles zwart. vorige donderdag had ik uh, te gast Frank van Kasteren... samen met uh, Daphne Holsland of uh, wel Kafka. Uh, die uh, die hadden uh, um, ja, uh, vier nummers, lieten ze horen. En die Frank van Kasteren die heeft uh, ook uh, de conservatorium van Amsterdam gedaan. Net zoals Sophie Platenkamp en... De lijn is direct, kan ik je vertellen. Want uh, ze hebben uh, ja, elkaar eigenlijk wel heel erg uh, goed uh, gevolgd. De een zat één uh, jaartje verder. Dat was Frank. En Sophie zat er net één jaartje onder. Maar uh, er zitten heel veel dwars aan lijn, hè? Want tussen Sophie Platenkamp en uh, Marnix Dorrestein loopt een lijn. En tussen Marnix Dorrestein en Frank van Kasteren loopt er weer een lijn. Dus uh, in die zin heb ik hem uh, uh, ook gedraaid. En bovendien breidt uh, de, de dinsdagploeg er maar eens een keer op voor... Want hij komt een keer als verzoek, komt hij in die K-nummers nog een keer uh, uh, voorbij. En ik weet dat ik er sowieso dat er één iemand hier in Zandvoort aan plezier mee doe. Dus dat, dat gaat, uh, is dat helemaal goed. Valine dus met Alleen, welkom in het uh, tweede uur. We gaan zo dadelijk uh, kijken of we Mick Boskamp uh, kunnen strikken... voor uh, nog uh, wat, uh, wat nieuwe feiten uit uh, uh, de wereld van ons... Om ons heen. Ik kom er bijna niet meer uit. Het is echt uh, schandalig. Ik uh, denk dat ik even gewoon een uh, betere nachtrust moet hebben. Of wat dan ook. Uh, en dan hebben we ook. Uh, als, uh, als alles goed gaat om tien over half twaalf. een gesprek met de wethouder. Uh, Elverheij. over de nieuwe indeling uh, van uh, de watersporters. Want uh, dat uh, stond uh, gisteren ineens overal op uh, Zandvoortse nieuwswebsites. Uh, te, te lezen. Dus wat, uh, wat dat gaat, uh, willen we de wethouder nog wel even weten. van uh, wat gaat er nou verder mee uh, gebeuren? En uh, is niet. Ergens uh, voor bedoeld, dat uh, horen we straks om tien dan over half 12. Maar ik zei het al, Kafka was afgelopen week bij ons. En het is ook niet zo warm band, want die uh, kloppen ook al nadrukkelijk uh, op de, de landelijke platformen. En dit is hun nieuwe single. En dat nummer dat heet Shimmering Light. Shimmering Light.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 doesn't time fly blue skies never mind blue skies so doesn't time fly blue skies never mind achter elkaar. En het eerste was van Kafka met Shimmering Light. En ze hopen dat ze daarmee toch wat meer mensen weten te bereiken. radio toegankelijk nummer, Shimmering Light, ja dat vind ik eigenlijk ook wel. Blue Jean en David Bowie hoorde je daarachter. We geven Mick nog even de ruimte, want hij is vanuit de auto moet hij nog ergens komen naar boven. En dan kan ik hem in de uitzending halen. Dus ik geef hem nog even een minuut of drie. Uh, dit is Earth and Fire. Gisteren ook al gedraaid. Toen een ander nummer. Maar dit is ook wel een hele mooie. Maybe tomorrow, maybe tonight. Het was gewoon nog even nodig om uh, Mick de gelegenheid te geven om zich te settelen, want uh, ik, uh, ik heb hem een beetje overvallen, maar goed. Goedemorgen ja, Mick. Ja, ik was beneden toen je belde, zat in mijn auto, ja. net wat gedaan in het dorp. Ja. En toen uh, moest ik naar boven toe en naar mijn jas uit doen, even een plas <laughs> En ik hoorde meteen bij met het eerste nieuwtje. Ja, vertel. Het gaat een beetje op een zandvoort. Ja. Uh, dit keer. Nou, wat ik. Wat ik. Wat mij, uh, uh, toch een beetje. Wat ik bijzonder vind. Is dat je nergens in Zandvoort naar het toilet kan. Oh! bijna Ja. Nee, door de. Door de uh, omstandigheden zijn natuurlijk alle, alle cafés en alle restaurants en terrassen. zijn natuurlijk dicht. Dus dat is één dingetje. Maar in het dorp kan je eigenlijk nergens een plas doen. En op mijn leeftijd. Ik 64. <laughs> ja, weet je. Die blaas die wordt steeds uh, groter natuurlijk. <laughs> ja. Blaas niet, maar. Uh, zeg maar de. Uh, uh, doorstaat. Ja. En ja, weet je, ik het ik, ik, ik soms in mijn bloek bij me. Jongen. Dat is echt verschrikkelijk, is dat. <laughs> maar goed, ik heb nu lekker geplast dus dat gaat hartstikke goed. En vragen vraag aan jou. Weet ja. jij hoeveel coronaboetes uh, er zijn uitgedeeld in Zandvoort sinds het begin van de coronacrisis? Uh, weet ik niet. Uh, 9 miljoen? 900 miljoen? Ik weet het niet. In Zandvoort? Ja, ja in Zandvoort. Ik gooi maar een getal. Ik, ik zag net iets voorbij komen. 900 miljoen aan fout parkeren. Maar dat geloof ik niet. Ik geloof er helemaal niks van. Maar vertel, wat, wat is het antwoord? Er zijn 113 boetes uitgedeeld. 113? Dat dus zeg maar voor, voor corona-overtredingen. Uh, uh, dus ja. Dat is 6,6 per 1000 inwoners. Twee van ja. de waarschuwingen. 1,3 per duizend inwoners. Oh. Maar weet je maar een beetje, inderdaad... ...die de niet, man. Ja, ik, poeh. Uh, ik, uh, ja, ik, ik, ja, goed. Uh, ik, ja, uh, ik, ik, nee, <laughs> ik zit op, uh, op meerdere schaakborden te spelen... ...dus ik hou niet ik, alles ja, bij. Ik zit je, ik zit je te plagen. <laughs> dit, dit, dit was het toevallig... Uh, uh, ...dit stond uh, in, de, in de telegraaf... Dan kon je dus aanklikken welke gemeente. Ja. En ik was natuurlijk wel benieuwd... ...naar de gemeente in, uh, in, uh, in de gemeente Zandvoort natuurlijk. Ja. Nou ja, dat, dat is dus één dingetje. Dus 113 boetes, dat valt daar best wel mee. Want ja. We hebben het over een jaar, hè? ruim een jaar. Ja. En 6,6 per duizend inwoners, ja, dat is, dat is redelijk netjes. Dat is goed aan de, aan de maatregelen gehouden. Zijn die zandwoorden toch nog, uh, hoe noemen we dat? Uh, Plichtgetrouw, wetsgetrouw en weet ik allemaal wat? Uh, ja, ja. Nou, dat, dat is monotonie. Wat minder is. En ja. Ik heb uh, anoniem heb gesproken met een boswachter. van de, van de Amsterdamse maatelijn in Duinen. Ja en ik vind het altijd interessant om daar een praatje mee te maken... want het viel mij op dat tijdens mijn laatste wandeling daar... dat er zo'n zoontje was in, het, in, in, zeg maar, in, in, in de duinen en in, in het bos waar je in gaat. Hè? Ja. En ik vond het heel erg. Het toiletpapier, ook gebruikt toiletpapier, Gek, heel langs sneeuw ja. natuurlijk. Ja. Ja. En dan denk je bij mezelf, jongens, jongens, er is dit formatie. Nou, dat blijkt dus ook echt een plaag te zijn... Hmm. want er is een enorme uh, opkomst in wandelen. Wandelen is, uh, is een nieuwe hardloper, zeg maar... Ja. ...omdat men er ook achter komt dat als je bijvoorbeeld 10.000 tot 15.000 stappen per dag maakt... ...is dat je veel meer verbrandt dan dat je bijvoorbeeld een, een, een half uur gaat rennen. Ja. Dus, dus een het, het, het, het, het, het, het uur, anderhalf uur lopen, twee uur lopen... Ja, ...dat is ontzettend goed om dat dagelijks te doen. Er zijn, in Japan zijn een hele, hele bevolkingen van, van, van, van, van, van bepaalde gedeeltes van Japan... ...die zijn er honderd mee geworden. Echt serieus, hè? Mm -hmm wel ...bewegen en, en actief blijven... ...dus dat is heel erg inoptomelijk... ...alleen omdat zoveel mensen gaan wandelen... ...het is, je kan bijna... ...zondag kan je bijna je auto... ...je vroeger kon je bij het stoom niet je auto zetten... ...nu kun je bij de, bij de wandelgebieden... ...je auto niet meer hm. kwijt. Dat is echt ongelooflijk. Hm. Het, het, het, het is ook geen gein eraan... ...want je bent eigenlijk een soort file aan het wandelen met elkaar. Ja. Maar goed, dat is even nu... ...alles wat, wat uit balans raakt, dat is niet goed hè? Nee. Uh, nou, we komen ten tweede. Ik heb, een, uh, ik heb een huisarts gesproken uit Zandvoort. Ook nog, ja. Die, heb ik, uh, die, ook die moet anoniem blijven omdat het uh, iets over iets gaat... wat eigenlijk gisteren tijdens de persconferentie ook gemeld is. Ja. Uh, ja, we, we zitten natuurlijk in een situatie waarbij er geen versoepelingen komen. Nou, wat is nou de reden van die geen versoepelingen? Dat de zorg er niet aan kan. En dan hebben we het met name over de ziekenhuizen, de opnames, de IC-opnames... De mensen die COVID hebben... en, en, en zeg maar, in het ziekenhuis belanden. Dus dat is het probleem. Als, als dat het probleem er niet was... dan konden we versoepelen. Want het gaat niet om het aantal besmettingen, Jaap. Nee. Het gaat echt puur om de zorg. Dat is ja. de zorg in die ja. Ik heb uh, toevallig... Ik wilde dat weten. Ik wilde dat weten van jouw programma ook. Omdat ik een beetje toch een voortse draai... aan het een en ander wilde geven. Ja. Maar ik, ik, ook omdat het mij bezig hield. Omdat namelijk... Uh, ja, Je weet, ik ben eigenlijk de gemaliseerde hond. En ja. uh, uh, uh, uh, ik heb uh, een paar aantal stukken mogen plaatsen. En een van de stukken was van een Amerikaanse professor. Die, uh, die uh, tijdens een hoorzitting in Amerika, de Senaat. zei hoe, hoe krankzinnig het was dat, dat eigenlijk huisartsen uh, uh, uh, niet in staat werden gesteld. om hun patiënten te behandelen. Kijk, als jij bij een huisarts komt met een, met een, met een klacht. Dan uh, uh, probeert de huisarts er wat aan te doen. Kan je er niks aan doen. Dan word je doorgestuurd naar een specialist. Zo gaat dat. Ja. Uh? Maar goed. Nu krijg je corona. Uh, uh, uh, uh, dan, dan moet je thuis blijven. Uh, in quarantaine zeg maar. Uh -huh. En dan moet je maar afwachten hoe de corona zich ontwikkelt. Als de corona zich fout ontwikkelt. Dan word je opgenomen in het ziekenhuis. Yeah. Dus vandaar dat de ziekenhuisopnames op een vrij snel zijn. Maar eigenlijk mag een huisarts zich niet bemoeien. Met de, met de ontwikkeling van de ziekte. We hebben het over... Er is totaal geen onderzoek gedaan naar of er medicijnen helpen. Ja. Die zijn er geweest, ja, maar dat is dan enkelvoudige medicijnen. Ja. Wat gebeurt er als je bijvoorbeeld ernstig ziek bent, of uh, uh, zeg maar het onderzoek naar kanker of naar andere uh, ongeneeslijke ziektes, dan gaat men proberen door een combinatie van verschillende medicijnen dat op te lossen. Ja. Maar als je één medicijn neemt en men zegt ja, het werkt niet, dan wordt dat medicijn meteen in de bank gedaan. Dus eigenlijk, de huisartsen. Die hebben op dit moment, die komen om in het werk omdat ze helemaal gek worden van de logistiek met betrekking tot vaccinaties. Ja. ja. En aan de andere kant kunnen ze hun patiënten, moeten ze, moeten ze, moeten ze eigenlijk, ja. En, en dat frustreert enorm, zeker bij deze huisartsontsant, die gesproken. Ja. Frustreert enorm. Die moeten noodloos toezien hoe hun patiënten misschien nog steeds ziek en zieker worden en thuis Ja. En net zolang dat ze zo ziek zijn dat ze opgenomen worden in het ziekenhuis. Ja. Als men bezig zou zijn geweest, dat is uitgerekend, ook door die Amerikanen... als men bezig was geweest om in de eerste lijnshulp hulp die meer in te schakelen... zomaar zeg huisartsen, ja. en andere, andere soorten... Ja. dan was misschien 75% van die opnames die hadden voorkomen kunnen worden. Ah, ja. dus als je 75% van de opnames voorkomt, dan hadden we nu al lang op het terras zitten. Uh, ja, dat zijn opmerkelijke zaken. En dat, uh, dat, daar kwam Maurice mee, als ik het goed begrepen heb, of niet? Nou ja, maar van de mening, ik wil het toetsen. Want ik ben. Ja. Dan, kijk, ik ja, dat, uh, dat uh, Ik hoop niet dat Maurice deze uitzending hoort. <laughs> uh, ja. want, want kijk, ik, ik doe ook af en toe. Ik ben de beste maar ik doe ook af en toe gewoon van. Kijk, ik geloof hem. Ja, ja, ja. ja. Want tot nu toe heeft hij het niet altijd goed gehad. Ja. Maar ik dacht bij mezelf: van ja, weet je, ik ben zo benieuwd of, mijn hu uh, uh, uh, of deze huisarts. Ik spreek me bijna. <laughs> of of de, deze huisarts ook daar zo over denkt. Ja, ja, ja, ja. Ik begrijp ja, wat je ja. bedoelt. Ja, ja, ja, ja, ja. Kijk, ja. En het heeft puur te maken, alles heeft te maken met een, met een, met een collectief bestuurlijk falen Want kijken we bijvoorbeeld naar de situatie in Engeland, daar zitten ze sinds een aantal dagen, zitten ze al aan de pijn's hm. En het komt omdat men daar veel beter een vaccinatieplan heeft, uh, heeft uitgerond. Ja. Ja, Anna, maar... Difficult... Ja, wacht even. Ja, wacht even. Wacht even. Toch uh, ben ik heel even. Uh, ga ik een beetje voorliggen. Uh, ja. ik, ik heb toch. Uh, er wordt gezegd. Je moet ook kijken naar het aantal uh, vaccinaties. Wat je tot je beschikking hebt. Daar hoor ik ook steeds uh, geluiden over. Dat het hier nog aan schort. Bovendien. Nederland is nog altijd lid van de EU. Uh, daar uh, zit het hem ook in. Hè? Ze, ze halen het in EU-verband. Uh, ze het uh, naar binnen. En uh, dan wordt er een verdeling gemaakt. Dus ik kan me wel ergens begrijpen dat je als bestuurder... Uh, dan op een gegeven moment met je handen in het haar zit. Ja, we hebben zoveel, maar we moeten er nog meer uh, vaccineren... bij wijze van spreken. En dan uh, loop je toch tegen een bepaalde grens op. En dat is nou net even een beetje van... Ja, er wordt altijd gewezen naar het buitenland en gezegd van. Ja, die jongens zijn een beetje sneller. Hè? Engeland, Amerika en Israël. Maar dat is nou precies het, het pijnpunt waar men tegenaan loopt. Kijk, dat, dat het onderling hier en daar wat verschilt. Oké, okay, dat snap ik. Maar, ik, ik ja. maar waar ik wel kritisch over ben. En dat is. Ik, ik heb een beetje dat er toch nog een beetje te veel chaos. Dat het toch nog een beetje een lappendeken is met wie er een prik mag zetten. De huisarts mag het doen en de GGD mag het doen. En daarom ja, ben, je, ben je eigenlijk in feite het over zich kwijt. Dus in dat op zich geef ik je wel gelijk. Ja, maar ben je het ook niet met eens... dat de eerste lijn zorg in staat moet worden gesteld om patiënten te genezen? Um, patiënten. Dat, dat vind ik sowieso, want dat is een rol van een huisarts, denk ik ook. Ja, die, goed, die moet die iets rol, constateren. Ja, die rol is uitgespeeld. En, ja. en, ik moet toch een kleine kanttekening maken bij wat je zegt. Ja. Want die huisartsen... Uh, er was een huisarts laatst bij uh, Opeen. Mm. En die zei: Van ja, weet je wat, ik geef, ik geef die prikken maar aan, uh, aan kennissen en goede vrienden en dan ook Want uh, uh, ik zit hier met een, met een, met een overschot aan vaccins. Ja. Dus er is in de logistiek. Klopt er ook niet het een en het ander, ja. Nee, nee, nou ja, goed, dan, daar, daar, dat, daar heb ik geen, uh, geen zicht op. Uh, dat wordt mij, hè, mij wordt het uh, gewoon zo gepresenteerd... Door, uh, door mensen die er schijnbaar verstand van hebben. Uh, maar goed, uh, ik wil er vanaf zijn in, de, in dat opzicht. Het, het kan. Ik uh, bedoel, uh, kijk, nu is er ook weer gedoe over uh, vaccins en uh, noem maar op... en over de beschikbaarheid en wat er misschien nog beschikbaar gaat komen. Met het gedoe over die zeldzame toestanden in de wereld in Amerika weer een zo zo'n geval en ga zo maar door. Dus ik denk dat het uh, ergens uh, wel 2022 wordt dat iedereen uh, eindelijk zijn prik heeft. Hè? Een beetje, uh, ja, ja... maar, dat, maar, ja, maar dat, dat, dat geeft dus aan dat de, want wat Rutte zegt, want dat werd ook door Gommers bijvoorbeeld helemaal niet gedaan. Wat Rutte nu zegt, die zegt van we gaan het per week bekijken en als het dan kan, dan dan. dan ja, we het. Ook daar, ook daar Gommers, heb ik daar... Gommers, Gommers ja? zegt van ja, dat kan, dat kan hij helemaal niet zeggen. Nee, dat weet ik. Dat, dat is puur vanuit zijn vakgebied ge uh, uh, geredeneerd. En ergens... Valt er wat ook over te zeggen. Maar kijk, die jongens uh, in Den Haag... die kregen op een donder vanwege die kindertoeslagenaffaire. Ze zijn ze één keer, een keer open. Uh, dan zijn ze open, maar ze hebben niks te melden. Ja, dan heb ik zoiets van... ja, dan kan je net zo goed zeggen... Hè, de persconferenties... Het is een app die je gekregen hebt vanmorgen. De persconferenties kunnen veel korter. Goedenavond, dames en heren. Uh, alles is uh, uh, KUT uh, tot over drie weken. Dat, dat is dan eigenlijk het, uh, het verhaal... wat je dan uh, beter kan vertellen. Toch? Dan zeg, zeg dan niks. Nee, dat, dat, dat, dat vind ik ook, want dat zaait een, een gigantisch verwarring bij mensen. Weet je? Ja. je moet het zo zien: mensen die, die, die, die lopen bijna tegen, tegen de muur op op het ogenblik. Ja. En als je ze dan hoop geeft, dan vervolgens wordt die hoop grond in geboord. Ja, nou ja. Een hele slechte, slechte zaak. Ja, het, het is ook wat de uitspraak vanmorgen die ik al langs hoorde komen van een van die verslaggevers. Die zegt, nou ja, je weet wat het gezegd is. Hè? Veel beloven, weinig geven, doet de gek in leven. Nou, zo'n zo situatie zitten we eigenlijk nu. Daarom denk ik ook, van, je kan wel beter je bakkers houden, denk ik. Kun je dat iets langzamer herhalen misschien, ja. Want dat ging wel heel snel. <laughs> ik zeg nogal, veel beloven, weinig geven, doet de gek in leven. Ja, dat is een mooie, dat klopt. Ja, is van mijn moeder en ik heb hem vaak... Nou ja, moeder heeft, heeft hem ook wel ergens vandaan gehaald... ...maar het is gewoon een Nederlands gezegd... ...maar ze heeft hem vaak gebruikt in dat opzicht. Dus, ja, ik, ik ga door het leven, dat is ook een gezegde... ...dat je het als slot even na wilt geven... <lacht> zet, de verwachting... ...de acceptatie hoog... ...en ja. verwachting laag. En dan ja, dan of, of beter gezegd... ...Lammers had ook altijd een goede ...waar verwachtingen worden gewekt... ...is de terugstelling altijd dichtbij. Dus, dus ook hier, in klopt. dit geval. Ja, heb je nog iets, euh, Mick, wat je nog graag kwijt wil? Ben je niet genoeg? Nou, ik vind het wel. Ik vind wel oké. Er staan er heel veel uh, Zandvoortse dingen in. Ik ben ik altijd wel heel erg blij mee, uh, wat dat er gaat. Dus. Ja, toch? Ja. Oké, okay, ja. Ja, spreken. Je gaat een mooi interview doen? Ja, met uh, wethouder uh, Verhey. Het gaat over uh, de durrenspoort. Uh, met planken en uh, op het water. Dus uh, dat zo uh, dadelijk. Uh, dus... Ik nog... ben benieuwd. Hey, hey, en even nog even... Hartstikke succes daarmee. Nog nee. even terug bij de, de song die ik hoorde. Ja. Even heel kort nog even. Juni Kaakman. Dat was de eerste... Uh, artiest en beroemdheid die vroeg om te poseren in Playboy Naakt. En zij stond ook in het eerste nummer. En ik kan me zo herinneren dat ik bij haar thuis was in Den Haag. Hij zocht ja. haar thuis op. Ja. En haar moeder zat naast haar op de bank. Haar oude moeder zat naast haar op de bank. Ah, en toen ja. moest ze dus de vraag stellen van wil die Naakt in de Playboy. <laughs> en ik vond, dat, ik vond dat heel lastig op dat moment. Met zo'n oude moeder, zo'n breekbare <laughs> oh, oude moeder. Ik dacht, oh my god, wij hebben het wel gedaan. Ah, wat, wat, wat, ja, voor, voor die, voor, Dan gaan we de rechter een eind aan maken. Maar had je toen ook al een beetje dat empathische wat je nu eigenlijk ook had? Ja, dat had ik wel, ja. ja? En, en daar, over empathisch gesproken, ik vind het heel, heel verschrikkelijk dat. Uh, dat uh, jur niet zo ziek is. Ja, ja dat, uh, dat zeiden ze gisteren hier ook. Uh, toen uh, draaide ik uh, What Difference Does It Make? Uh, toen hebben we ja. hem ook gedraaid. Ja, uh, dan hoor ik uh, zowel Ger als Tino... en dat, uh, dat zeggen ze bijna met een brok in hun keel, hè? Dat, wat, dat, ja. wat dat er gaat. Dus het zijn uh, best wel uh, jongens die daar, uh, die daar van, uh, kijk op hebben. Ja. Gewoon een lieve, nou, lieve ja. mevrouw is het, uh, wat dat er gaat Een lieve jullie is een topper. Ja, ja, dat geloof ik graag. Um, goed, Mick, uh, we spreken hier volgende week weer. En dan uh, met leven en welzijn natuurlijk. En kijken of er dan wel versoepeld kan worden, ja of nee. Heel benieuwd, ah. ja. Oké, okay. Andrew Gold met Lonely Boy.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 Again, yeah, no Ook iemand die binnenkort naar de studio van uh, deze omroep gaat komen. Want uh, zij komt op donderdag 22 april uh, gewoon een stukje spelen. Uh, Wendy Moore. En ze komt oorspronkelijk gewoon uit Zandvoort. Uh, dit uh, is een nummer die ze twee jaar geleden heeft uitgebracht. Maar ze vond het uh, toch beter om hem nog eens een keer opnieuw uh, in een ander jasje te stoppen. Wat meer uh, wat bij haar past in het heden. En uh, daarom heeft ze hem uh, nog een keer opnieuw uitgebracht... in een vorm. zo over Fake Friends. We gaan praten met uh, Ellen Vrij, de wethouder. Uh, goedemorgen, mevrouw Vrij. Goedemorgen, meneer Koper. <laughs> ja. uh, want uh, we hebben... Uh, uh, gisteren zag ik ineens een, uh, een bericht verschijnen...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 En wat we hebben gedaan is enerzijds ook duidelijk maken... van: nou ja, welk deel van het strand en welk deel van de zee, moet ik eigenlijk zeggen... is bestemd voor het langzame verkeer. Maar ook heel duidelijk aangeven waar uh, ruimte is voor snelverkeer. En snelverkeer, nou, dan moet je echt denken aan, aan uh, surfers en mensen die aan foiling doen of e-foiling. Uh, en waar daar de zones uh, voor zijn. En uh, nou, dat hebben we... Duidelijker vastgelegd en ook in het zuiden een nieuwe zone toegevoegd. Hm, waar is die nieuwe zone uh, gekomen? Die is ten zuiden van, uh, ja, op het zuidstrand zal ik maar zeggen, ten hm. zuiden ook van de Watersportvereniging. Hm. Om uh, nou ja, eigenlijk ook te zorgen dat er, dat er daar meer ruimte is uh, voor uh, ja, watersport.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 Uh, dus, dus we willen het natuurlijk ook faciliteren. Hmm. Uh, maar ook gewoon het wel duidelijker maken en, en ook wat verbreden. Ja, ja. Um, ja uh, dat, uh, dat betekent dus vanaf uh, ja, morgen eigenlijk, hè? 15 april uh, sta, ja. staat erop. Uh, ja. dan, uh, tot, tot 1 oktober ja. Uh, ja, geldt dan deze zonering. Ja, even, even samengevat, het zijn er zes, hè? geloof ik. Zes. Uh, ja,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 En dan is het hartstikke mooi dat je tot een breed gedragen stuk komt. Goed, ik dank u hartelijk. Nou, heel graag gedaan en een fijne dag nog. Ja, u hetzelfde. Dag. Groetjes. Dag. at? Marlon Brando, Jimmy Dean, on the cover of a magazine. Grace, Kelly, Harlow, Jean, picture of a beauty queen. Jean, Kelly, a Astaire. Ginger Rogers, dance on air. They had style, they had grace. Rita Hayward, a good face. Lauren, Catherine, Manitou. Betty Davis, we love you. Ladies with an attitude. Fellas that were in the mood. Don't just stand there, let's get to it Strike a pose, there's nothing to it oh, oh. Die flauwe hogere Leuk. grappen van is er dan ook een Padonna? Ja, nee, die is er niet. Madonna was dat met uh, folk. Dat is toch een kleine knipoog naar ook dat grote blad. Dat, dat beetje, ja, uh, avant blad eigenlijk voor de dames. Uh, maar ze heeft er ook een, een, een aardig zong uh, van weten te maken. Maar goed, uh, het is ook weer voorbij deze stand voor zaken. Morgen dan ben ik er weer. Dan, dan met Alternative FM. Eh, tussen 7 en 10 tegenwoordig. Eh, het is alleen weer een wat reguliere uitzending. We hebben niks. Dus we gaan alleen maar fijn gezellig plaatjes draaien. Maar eh, je kunt dan ongeveer dit wel aantreffen. Dit soort muziek. Er uh, zit sowieso een interview in met een Nijmeegse band. Een beetje een ruig bandje is dat. Uh, dit niet. Dit komt uit Vallendam. Is Alaska en plee voor Peace. Ik zeg uh, later. I am from 63. I am no lie. I am world peace. And when I die, I'm born again. For you, I am always <middels> on the run. Caught between wars and your fun. And when I'm shot.